This is Start2Radio. Goedemiddag. <laughs> Vibes hier in de studio bij Radio Barbier. Ja, je gaat het horen vandaag, hè. voor elk wat wils. En we hebben al heel wat soorten muziek uh, gehoord op onze Star to Radio dag. Maar nu is het aan Willem en Bart. Bart zit achter de knoppen, die zorgt voor de muziek het komende uur. Maar Willem, dat is een beetje het meesterbrein achter deze muziek. Labelmanager van een heel lijstje aan muziek. Uh, Willem, welkom. Bart, welkom. Goedemiddag. Wil hem vertel eens, wat horen we nu? Of wat hebben we net gehoord? Goh, dit, is, dit is eigenlijk iets wat ik uh, op een van mijn labeltjes heb staan. Maar dat is een label dat ik uh, samen met Bart doe. Oh, ik, ik doe daarvan een de administratieve kant uh, de papierwerk, zeg maar. Uh, en, en Bart maakt de selecties. En, en vandaar dat het net ook iets commercieeler mag. En, en Bart's smaak uh, is er zeer ruim... Uh, en we vonden dit wel, uh, wel passen. Ik, ik stond ook wel achter het nummer. Het is lekker housy. Het heeft een, een leuke tekst. Uh, en ja, wij denken dat het wel zou kunnen scoren. Uh, maar dat komt, of dat is uitgekomen op Easter Eggplant, uh, wat een iets commerciëler label is. Misschien dat we straks nog wel een ander nummer draaien, ook van datzelfde label, afkomstig. Ja, Willen de mensen die u niet kennen, eigenlijk woonden hier achter de hoek, bij wijze van spreken? Uh, uh, ja, maar ook nog maar net. Hè. Ik, ik woon hier een, een vijftal jaar nu, zes jaar. Uh, aan mijn accent te horen ben ik Kina van Kneubeek. Ja. Uh, mijn verontschuldigingen, ik ben dus geen echte. Maar uh, ik, ik vind hier zeer aangenaam wonen. Uh, wat een titel vroeger zei op de brug van uh, hier wonen vriendelijke mensen, kan ik alleen maar beamen. Ja. Hier wonen alleen maar vriendelijke mensen. Kijk volwassen, zo is dat. Zeg maar heel lokaal, maar anderzijds ook heel internationaal. Hè? Als, het, uh, als we dan naar de muziek kijken. Goh ja, uh, met label uh, zitten we... Sowieso is vandaag de digitale wereld. Is, is, is een internationale wereld. Uh, wij zitten... M mijn promotor is een Spanjaard uh, die, die, die vanuit... Uh als ik het juist heb, uh, zijn promotie doe. Uh, voor ons mijn Spaans is te kort om hem nu te <laughs> groeten uh, van, vanuit Ginder. Uh, maar uh, ja, uh, de, de artiesten die bij mij op de label zitten, zijn ook uh, van overal afkomstig. En ik maak ook geen, geen onderscheid uh, van waar dat ze komen. Als het goede muziek is, is het goede muziek. En het moet draaien over goede muziek. En muziek brengt mensen bij En, en dat is het belangrijkste in het leven. Absoluut. En we gaan straks... Vooral verder luisteren naar die goede muziek. Maar ik heb, ik heb nog een paar korte vraagjes. Um, want je hebt... Vier labels waarin je actief bent, klopt dat? Of? Uh, dat klopt. Uh, twee labels die ik volledig zelf, mijn kindjes, uh, bij wijze van spreken. Uh, en nog twee labels die ik dan samen doe met, met Bart. Uh, u hebt er juist in een easter Eggplant gehoord. Mm -hmm. uh, en ik doe ook nog de administratieve kant voor een Latin label genaamd Boost Bar Beats. Mm -hmm. uh, en daar ja, zal Bart straks ook nog wel eentje van draaien. Uh, en dat uh, ja, is, is ge, gefocust op de Latinwereld. En eigenlijk moet ik toegeven, ik ken niks van dat genre, uh, Maar ik ben er al wel een aantal keren mee geweest. En er hangt terug de vibe zoals dat we het vroeger kenden van mensen die dansen zonder dat er een gsm moet meegezeuld worden, zonder dat dat mee moet gefilmd worden. Iedereen danst de hele nacht door en dat is absoluut aangenaam om dat terug te zien en, en te ervaren. Ja. Uh, wat dat, ja, vandaag de dag, uh, ik denk alleen in, in de hardere techno, uh, terug, terug wel wat is. Maar voor de rest uh, zit iedereen op zijn gsm te tokkelen, wat heel spijtig is. Ja. Uh, uiteindelijk is dansmuziek voor mensen bijeen te brengen en, en, en van elkaar ja, te genieten in de dans dan. Hè? Ja, ja, absoluut. Uh, en niet en elkaar de loef af te steken wie het mooiste selfie-filmpje kan maken. Uh, dus bij deze. Voilà. Zeg, maar je sprak ook over je kindjes. Uh, hè, twee labels zijn jouw kindjes. Kan je dan iets over die kindjes vertellen? Ja, ik of heb Wat voor muziek breng je daaruit? Bart is, is nu begonnen met uh, Phoenix Fire te draaien. Phoenix Fire is mijn eerste label. Uh, dat is een, een new beat label. Alhoewel dat het vandaag de dag ook aan het evolueren is in, in de ruimere zin van het woord. En, en onder de nommer zou kunnen vallen van Dark Disco. Uh, moderne dingen, ik, ik vind dat. Uh, Newbeat een muziekscharen is. En als dat een muziekscharen is, dan is dat niet beperkt in tijd. Uh, en dan moet je dat vandaag ook nog altijd herkennen dat daar nieuwe nummers op uitkomen. En dat probeer ik ook te doen met mijn label, uh, daar nieuwe nummers uh, op uit te brengen. Um, maar daar Disco, ja, dat heeft zowat New Wave, dat heeft zowat uh, de duistere kant van een disco mee. Uh, dus in deze zin uh, dekt dat meer de, het geheel uh, ik heb ook wel wat nummers die meer EBM uh, zijn, Electri Electro Body Music uh, mm -hmm. gerelateerd. Um, dus ja, ik, ik, ik durf daar wel de, de horizon op te zoeken. Uh, en op zoek te gaan naar, naar goede artiesten en goede muziek vooral. Ja. <laughs> en, en wat trager. En een, het zit allemaal rond de 120 BPM trager. Niet veel rapper. 124, denk ik denk dat dat het rapste is op mijn label. Er zullen altijd wel uitzonderingen zijn, maar het is de feel van het nummer dat, dat uh, maakt wat het een Phoenix Fire nummer maakt. Of niet. Ja, we zijn heel benieuwd. Hè. We hebben al wat gepraat over jullie muziek, maar we willen die vooral horen. Hè. Dat heb je daarnet ook gezegd, we moeten vooral uh, luisteren naar muziek en dat gaan we ook doen. Uh, jullie hebben samen een setje voorbereid dat, uh, hè, dat hier live gespeeld wordt. Um, straks gaan we nog wel bellen, er komt nog andere muziek. Uh, het wordt uh, een gezellig uurtje en dansen kan ook gewoon thuis op zondagnamiddag vanuit de zee. Ja, okay. hey, ik, ik zou het haast uh, durven zeggen in, in zeer uh, veredelde termen van een lang verleden uh, radioprogramma. Steekt de bomma en de bompa in de kast, schuift de kast opzij <laughs> en de kinderen bij uh, de buren <laughs> en, uh, en strekt de beentjes op. Uh... Dat, dat moet wel lukken uh, vandaag. Voilà, we gaan dat doen, we gaan genieten en uh, straks komen we er weer even tussen. I've always believed the ultimate dystopia is the inside of your own head. Ze geraken de ruiten hier een beetje aangedampt in de studio door die dampende muziek. Bart, jij zit aan de knoppen, maar je hebt even tijd uh, gevonden en genomen om ons uh, iets te vertellen over de muziek die je draait. Je bent zelf ook labelmanager, vertelde Willem ons net. Uh, ja. Waar ben jij zoal mee bezig? Ik hou me vooral bezig met de nummers die binnenkomen van, uh, via, uh, via Willem of die ik zelf te pakken krijg. En dan uh, beoordelen we die wel. Uh, Willem is daar soms strenger in dan ik, maar ik eh, draai ook nog wel wat meer mee in het eh, echt platte commerciële, zoals we dat noemen, en ik heb zoiets als we dat dan, eh, als ik vind dat het nummer het heeft en het kan aanslagen, dan hebben we daar eh, inderdaad onze easter egg eh, voor in het leven geroepen, en dan proberen we dat daar op het label te krijgen, en, en dat wordt niet direct vastgeplakt op een, op een bepaald genre, we hebben zoiets van, ja, als dat nummer goed is, waarom niet? En daar hou ik mij vooral mee bezig. En dan nog wat produceren, maar vooral de, de laatste tijd weer heel veel gaan draaien. Ja, dus zelf ook echt wel DJ. Niet alleen uh, met muziek van andere mensen aan de slag, maar ook met je eigen dingen. Ja, en ik vind als je uh, produceert en je kan draaien, dan kan je je eigen nummers uitproberen zonder dat iemand dat weet. En dan weet je direct de reactie. En dat doen we zo op die manier al van 92. Maar we zijn zelf al actief bezig van 83 professioneel als DJ. Ja, ruim 40 jaar in de muziek. Vandaar dat je net zei, ik ben een beetje doof aan het worden. Ik ben een klein beetje. Ja, voilà. Zeg maar, je hebt twee nummers voor ons geselecteerd die je nu gaat draaien. Kan je daar iets over vertellen, over de artiesten, of het nummer? Uh, dat is een nummer dat we hebben binnengekregen van ons Rani. Uh, Lost in Rhythm. Uh, ik vind het een, een berenplaat. Uh, die uh, wel overal wordt opgepikt, een uh, beetje te weinig in, in ons eigen Belgiëland. Uh, maar internationaal doet hij dat vrij goed. En als ik hem zelf speel, het maakt niet uit, van, van op uh, een gewone danceparty, zelfs op een gewoon trouwfeest... Dat nummer dat heeft iets, iets, ik weet het niet, iets magisch en dat wordt uh, direct aanvaard en de mensen beginnen te shaken en te doen. En als je dat voor de tweede keer draait, zeker na de break, dan is het precies of iedereen heeft dat nummer al tien keer gehoord, terwijl het eigenlijk uh, vrij nieuw is. Maar het is echt wel een, een nummer dat uh, dringend moet opgepikt worden in alle A-streams hier en op alle radio's in België. Voilà, voilà we zullen hier beginnen. Hè. En Had je nog een tweede nummer ook, klaarstaan? Of? Uh, we gaan het tweede nummer, als ik dacht, is ons, uh, vanuit het Latino-label, als ik me niet vergis. Ja, oké. Mijn micro's dan niet? Nu hoor ik ja, mezelf. Ik wil hem wisten. Ja, ik leef terug. <laughs> nee, we zijn, uh, hebben ook nog een andere label in het, uh, in het leven geroepen. Omdat ik uh, naast alle dance en dergelijke en techno, raar maar waar, maar ik draai ook nog Latino-muziek. <laughs> ik ben daarin gerold op een zeer rare manier. Dat wil zeggen dat ik even goed uh, bachata heb leren appreciëren, kizomba, salsa. Maar de, wij, wij kennen dat zoals iedereen, de buitenstaanden zouden zeggen, house mm -hmm. Maar in die Latine muziek, en zeker bij de Latino's, is dat ook nog heel hard onderverdeeld. Dus wij kennen salsa, maar je hebt salsa, tom, Cubaanse salsa, LA-salsa. En daar hebben we nu een, uh, ook een, een uur van doorgekregen. En dan op Nunca Mas. Uh, en dat is uh, opgepikt op uh, verschillende Spaanse zenders, en dat loopt eigenlijk in uh, qua streaming dacht ik zeer goed. Oh, ja. dus, uh, we zijn nu bezig met een opvolger van uh, een bekende Latino DJ organisator. Uh, dat zou dan er moeten aankomen, hopelijk. Maar Latinos blijven Latinos. Maniana, maniana, maniana. <laughs> <laughs> maar, maar ik weet dat dat, uh, dat komt eraan. Maar in ieder geval uh, het tweede nummer. Dat ligt natuurlijk helemaal anders dan die Lost in Rhythm. Hè. Dat is uh, bachata. En dat is echt een, een, een dansstijl die uh, eigenlijk heel leuk is om te doen. En zeker met je partner en, en de Latino. Willem heeft het er straks al aangehaald. Die weten nog wel wat feest is. Dus okay. de GSM blijft daar buiten af en toe misschien eens een berichtje te checken. Maar die mensen dansen en dat is... Uh, ik vind het altijd een beetje te vergelijken met de oude schoolproms en ballen. Van je zit daar aan de kant en je gaat daar naar de meest wild vreemde. We zullen we dansen? En die staan recht in, beginnen ja. te dansen. Ook al is bachata, of zeker kizomba, redelijk erotisch allez, aangelegd. Zo wat een door eigenlijk. Ja, schuur, <laughs> ja, kizomba wel. Maar, maar, en dan is die dans gedaan en dan gaan die zitten. En dan zoeken die een volgende partner. En, en dat is daar doodnormaal. Dus dat is, dat is wel tof om te zien en, en allemaal om voor te draaien. Alé, ik ben heel benieuwd. Je hebt ons warm gemaakt voor die uh, twee nummers. Uh, dus ik zou zeggen: start de band. Bart, ja, we we beginnen met Lost in Rhythm. Lost in rhythm, we drift away. Ecstasy and flashing lights, cocaine kisses, endless nights. What I'd give just one more ride. geeft een lift aan zijn buurvrouw. Ah, merci hè. Maar wanneer Pascal probeert te schakelen, grijpt hij per ongeluk de hand van de buurvrouw. Oeh, sorry. En de buurvrouw verschiet. Huh? Waardoor Pascal verschiet. Ah! En samen schieten ze in het gat van een voorleger. Mooi ah, fijn Pascal. Ja, ja. Pascal van PNV-verzekeringen is net zoals u. Daarom weet hij exact welke autoverzekering u nodig heeft. Ontdek alle info en voorwaarden van onze autoverzekering op pv.be. Uw verzekeringskantoor Verbraken en Partners. Onze lieve vrouwenplein 25 in Kruijbeke. BNV. BNV. Verzekeraars maar bovenal mensen. Sint-Joris Basel. Een secundaire school. Niet enkel a maar ook b en t Is duidelijk. Kies voor Sint-Joris. Sint-Joris? Dat is kei tof. Dat is deze idiota die aan deze palabras han hecho que tu twitter se dispare jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer Je jezelf Dat okay. doe We zijn hier weer en je hebt een gast aan de lijn hangen. Jij wou graag iemand uh, even interviewen en dat is Roel. Roel, ja, Roel Boet. Roel, ben je daar? Ja. Ah, ik hoor je ook en, en ik hoop dat iedereen hem klaar en duidelijk hoort. Ik krijg duimen omhoog, dus dat klinkt perfect. Dag Roel. Uh, Dag ja, wel, ik, ik, uh, ik ken jou al een paar jaar. Uh, ja. Eigenlijk uit een totaal andere sector, maar daar gaan we het niet over hebben. <laughs> uh, maar uh, jij hebt binnenkort een release uh, op Dark Distorted. Uh, kan je ja. er iets meer over vertellen? Oh, wat kan ik daarover vertellen? Uh, sinds een aantal jaar heb ik terug muziek maken opgenomen en dan uh, via u jij zit een uh, label manager geworden. Dus jij brengt zo regelmatig eens een, een plaatje uit van mij. Ja, ja, ja. Uh, uh, en, uh, Deze staat al heel lang in de pijplijn. Deze is al een, paar, uh, een tijdje geleden gemaakt, maar... Uh, het, het, het komt ervan. Het, het, het is komt ervan. Het, het is voor iedereen nieuw balven voor ons, hè, Willem? Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Ja, want, want allee, we, gaan, uh, we gaan, uh, ik gaan... Ik moet ze bieden naar Bert zien, welke dat op nu juist allemaal van gaat draaien. Uh, maar, ja... Je zegt dat je, dat je een paar jaar geleden terug begonnen bent met het maken van... Maar misschien ja, even... Muziek, ja. van, voor de luisteraars, wie is Roel Butsen? Uh, en ben jij net uh, twee jaar begonnen met muziek te maken? Of, of is het al wat uh, langer? Dat jij... Nee, ik, ik ben Roel Butsen. Ik, ik, ik maak al van 1991. In, een, in 1991 is mijn eerste houseplaat uitgekomen, Violent Wake Up. Uh -huh. uh, op DCP staat er ten andere een remix van Violent Wake Up, uh -huh. uh, wordt er terug uitgebracht. Uh, dat was bij het legendarische Atom, uh, Atom Records, dat was bij USA Import, de sublabel van USA Import. Uh -huh. en, uh, en, en, en dan ben jij zelf ook uh, andere horizonten nadien gaan opzoeken bij de vrienden van ja, dan uh, heb ik uh, via, via mijn label manager toen heb ik fly leren kennen uh, mm -hmm. van Bonsai Records. En dan ben ik mee ingestapt met Bonsai Records toen het die begonnen, want mm -hmm. die waren, toen was er alleen nog maar sprake van Bonsai Records. was eigenlijk nog voor er is nog niks. Uh, dan heb ik daar uh, een aantal jaar mee potjes gebroken samen, hier de Rater, Frankie Jones, uh, Fly, alleen, solo. Mm -hmm. uh, en dan, uh, mee, dan zijn onze, onze wegen gescheiden. Dan uh, ben ik met Ginaat Microworld begonnen. Mm -hmm. Misschien ook uh, niet onbekend voor uh, mm -hmm. enkele treinfeetjes zoals Expression. Mm -hmm. uh, um, en dan zijn we heel snel uh, naar Duitsland uh, gelicenseerd geweest bij Noem Records en Folk Area. Die hebben dan uh, een aantal jaar onze muziek aan het uitbrengen geweest. En dan. Uh ja, en dan is, het, dan is het zo verder gelopen. Ja, is het gelopen, ja. Ja, En dan uiteindelijk en dan, uh, getrouwd kindjes. Uh, nog wat perikelen ja. tussen hertrouwd. Ja. Terug kindjes. Ja. ja. <laughs> en, en dan uh, nu terug dan, uh, de liefde gevonden we van ouder. muziek. En dan terug uh, muziek kunnen beginnen maken. <laughs> Inderdaad. Uh, ja, ik, ik vind het fantastisch dat jij uiteindelijk uh, mijn label hebt ontdekt. Uh, we gaan... Uh, uh, Bart ze biedt uh, Violent Wake Up maar dan de remix laten spelen. Uh, en ja, uh, ik, uh, ik wens u natuurlijk nog heel veel succes toe en nog heel veel uh, plezier ja. mee het maken van plaatjes voor uh, onder andere mijn label. Dank u wel. ik succes heb, en die ga je ook wel succes hebben. Ja, dank u. Tot, uh, tot binnenkort. Salut! Het was al iets, het, iets steviger werk, Willem. Uh, ja, dat, is de, dat was dus die, de, de Roel Butze, Violent Wake Up, uh, Dark Distorted Remix. Uh, sommigen zullen misschien nog de originele kennen, anders moeten ze het maar eens opzoeken. Uh, op Atom Records uitgekomen in de tijd van U.S. Import... Uh, ik, ik vond dat toen een heel leuk nummer. Uh, en ik hoop dat de mensen de, de remix ook leuk vinden. Ja, absoluut. Um, we houden de klok in het oog, want we hebben maar een uurtje en dat vliegt voorbij. Dat is ongelooflijk. Um, vier labels op een uurtijd erdoor. Ja, ja, dat is mooi, toch? Dat is goed als gelukt. Um, je had mij er juist gevraagd, van, uh, wat zou ik nog willen vertellen? Nee, die vraag ja, uh, wil we wat de toekomst uh, een beetje brengt voor jullie met die vier labels? Uh, op de eerste plaats, ja... Uh, Natuurlijk komen we de, de labels blijven bestaan, er uh, kom, komen nieuwe dingen zo op uit. Uh, dit, is, is dit, dit nummer dat je nu hoort, uh, te samen met de rest van de EP's, voor over uh, twee weken op vrijdag dat die uh, uitkomt. Uh, er komt nog een hele hoop werk uit. Uh, in het verleden heb ik vinyls uitgebracht. Uh, dan moet ik nog een beetje zien. Uh, de vinilmarkt uh, is, is een zeer rare markt, omdat men vinyl koopt, maar allemaal... Heer uitgaves van. Hè. Nog ja. eens een keer Queen, nog eens een keer Michael Jackson. Nieuw werk is wel wat moeilijker. Mm -hmm. um, maar spijtig genoeg uh, ben ik, uh, heb ik met de familie afgesproken om een dubbel CD uh, op de markt te brengen van een van mijn topproducers. Ja. Die is uh, vorig jaar spijtig genoeg uh, overleden, uh, de man. Um, en uh, ja, er is met de familie afgesproken zowel werk dat hij op mijn labels heeft gezet, en dat was eigenlijk op drie van, van de vier, uh, heeft hij nummers uh, staan, uh, van dat hij ja, op een, een dubbel CD eigenlijk ja. te gaan uitbrengen. Een soort eerbetoon. Een, een eerbetoon. Uh, we gaan het niet echt als een eerbetoon in die vorm naar buiten brengen. Hè. Het gaat ga wel toegankelijk blijven. Uh, het gaat meer een beetje in de vorm van een yin-yang uh, zijn, waar het hem zowel de duistere kant, de, de dark distorted tracks, op zullen staan, maar evenzeer de, de commerciële, meer toegankelijke. En ook een aantal nummers die, die niet op de labels zijn uitgekomen, maar op andere labels zijn uitgekomen, die, die komen er ook nog bij. Dus dat is in alle gevallen een dubbel CD voor volgend jaar, ja. uh, 2026, die er gaat aankomen. Ja, dat is een uh, mooi project. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik hoop ook dat het een eerbetoon is en, en veel mensen gaan verschieten van hoe sommige artiesten zeer ruim uh, dingen konden maken uh, of kunnen maken. Uh, men denkt, uh, iemand die techno doet, doet alleen maar dat. Uh, Roel kon echt wel alles. Uh, en, en daar was ik zeer blij mee mm -hmm. en zeer, ja, zeer bedroefd nu dat hij uh, ja. er niet meer is. Uh, buiten dan het technische ook, ook natuurlijk uh, een zeer fijne persoonlijkheid was. Uh, wat, wat nog extra het verlies uh, wat, wat, wat benadrukt. Maar uh, ik wil het niet te zwartgallig houden op een zondag. Uh, nee, maar de muziek kan uh, misschien wel wat roost brengen. Uh, absoluut. Uh, en, en ik hoop ook dat uh, voor de mensen die nu zondag uh, alleen nu geluisterd hebben op dit programma, mm -hmm. de tafel uh, mag ze bieden terug. <laughs> Gezet worden de bomma en de bompa mag terug uit de kast. <laughs> en de kinderen mogen opgehaald worden bij de buren. Uh, maar. Uh, ja, ik hoop dat iedereen wat genoten heeft. Van, uh, dat denk ik wel. We gaan, we gaan het zeker nog even laten knallen hè, tot de klok van vier uur. Maar ik had nog één vraagje. Waar kunnen de mensen eigenlijk al die muziek terugvinden? Is dat ergens online? Uh, Oké, okay, uh, fysiek zeg je, vinyl. Maar we, we een waar of hoe kunnen ze jullie vinden? Uh, ik denk dat het gemakkelijkste is uh, op, uh, op Beatport, op uh, iTunes, mm -hmm. op uh, Spotify. Uh, kunt je uh, ons vinden... Onder het labelnaam of onder ja, tracks die bij ons zijn, zijn uitgebracht. Uh, ja. Dus, dus uh, ja, ik denk dat het. Uh, er zit van alles bij ons. Uh, een Zolex kunt je bij ons vinden. Uh, uh, ja, eigenlijk. <laughs> op, op, de grote, ja. op de grote platformen zijn wij, zijn wij zeker vast te vinden. Kan je ja. nog één keer de, de vier labelnamen zeggen? Dan kunnen mensen het uh, zeker goed opzoeken. Uh, Boezbar Beats is de Latin. Ja. Uh, Phoenix Fire Records is de, de, de Dark Disco. Uh, dark Distorted Signals is de raw Techno. En uh, Easter Eggplant is de, de commerciële uh, electric dance music. Uh, en ja, ik hoop binnenkort ook uh, terug wat, wat feestjes te kunnen organiseren onder uh, het Signal-label. Uh, uh, dat komt er ook nog wel terug aan. Uh, maar ja, daarvoor later uh, meer info. Super. Feestjes, dat is altijd iets om naar uit te kijken. Maar gelukkig hebben we ook nog een beetje muziek de komende vijf minuten. Dus we gaan Bart weer uh, laten knallen. Willem, Bart, hartelijk dank om langs te komen en veel succes met al jullie muziek en labels. Dank wel. Alsjeblieft. start to radio.